De resultaten komen eraan, maar het kan nog een paar dagen duren. Ja, Ja, maar dan liefst wel zo snel mogelijk. Ja, oké. Okay. Ja, zeg uh, Ludo, ik heb een bezoeker hier. Oké, okay? salut, dag. Goedemiddag, meneer. Ik ga u zitten. Stem dat puur aan mij te kloot. Heel de dag zijn ze aan het vloeren naar wat ik doe. Of ik op tijd thuis kom, of ik niet tegen mijn aard Ik ben toch geen klein kind? Nee, natuurlijk. Meneer, um, uw naam, alstublieft. Is dat nodig? Bah, ik ben inspecteur de koning Sam de koning en... De, de Baren, uh -huh. Hugo de Baren. Uh -huh. Ze zijn bij drie tegelijk gekomen, allemaal buren uh -huh. Ze zeggen dat ik s nacht niet meer buiten mag komen, dat, dat ik de nacht stoor. Excuseer, maar dus u hebt problemen met uw buren? Ja? Ja, dat lijkt mij eerder iets voor de lokale politie, hè. u bent hier bij de federale gerechtelijke recherche. Bah, de lokale politie trekt zich nergens wat van aan. maar als er doden vallen, ja. Bah, wat doet u veronderstellen dat er doden gaan vallen, meneer? Hier, kijk eens, inspecteur. Nou? Schone foto. Hm. Een vrouw met twee kinderen. Haar kinderen? Ja. Hm. Een Afrikaans gezin. In Congo. In Rwanda. Hm. Mijn vrouw Virginie en haar kinderen. Maar zo goed als mijn kinderen. Ik heb ze opgevoed. Hm. Louis en Celestin. Brave kinderen. Ja, dat geloof ik. Maar uh, wat heeft dat te maken met uw buren? Maar zo is het daar ook begonnen. Buren die jaloers zijn. Ze hebben haar nou vermoord, Virginie en de jongens. Afgeslacht. En de lokale politie deed niets. En nu gaan er weer doden vallen. Rustig, rustig, rustig, meneer. Excuseer, meneer de Bare. De koning? Ah ja, Romain. Nee, ja, ze sturen de gegevens door, maar dat kan een paar dagen duren. Ik heb wel gevraagd om... Meneer! Meneer de Baren. Nee, Romain, het was tegen een bezoeker, meneer... Ah, hij nee, vergeet zijn portefeuille. Meneer! Als hij een portefeuille mist, zal hij hem wel komen halen. Hè? Ja, ik weet dat wel, Rudy, maar, maar die man zag er zo raar uit. En dat verhaal over Rwanda. Oeh. Wow. Oh. Je gaat zijn persoonsgegevens toch niet opvragen? Nou, de politie moet prioritair inzetten op preventie. Hebben ze dat in Holland geleerd, Sam? Volgens mij is dan inbreuk op de privacy. Voilà, hier. Hugo de Baren. Geboren in Hallen op 19 februari. 1959, adres Stevensberg 15 in Heikruis, sinds 2007. En hier, veroordelingssmaat aan de politie in 1979, deelname aan verboden betoging, beschadiging van openbaar eigendom in 1988. Mooi. onze brave meneer heeft een serieus strafregister. Nou, hij heeft misschien verf op een gevel gespoten. En, en smaat, ja. in die een tijd hadden de politiemensen nog lange tenen ook. <hijf>, wie zegt dat? De koning, met zulke futiliteiten houden we ons niet bezig, hè. Maar we kunnen toch beter preventief werken, Romain? Ja, die man was in de war. Ik, ik heb gewoon het gevoel dat daar ongelukken van gaan komen. We zien. Nou. Verboden betogingen, hm. smaad, publiek domein. Een wereldverbeteraar die te laat ingezien heeft dat hij met zichzelf moest beginnen, ja. Wat mij betreft, case closed, jongens. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, ja. Romijn en nieuwe inzichten. Ja. Ik weet wat ik nu ga doen. Hallo, is daar iemand? Hallo, iemand thuis. Hé, hey, hé, hey, meneer, uw portefeuille. Ah. Ah, ah, ah, ah, ah. Oh. Oh. ah, Rudy, kun jij komen? Die mannen zijn op portefeuille. Ja. Ja, met een enkel, ik hoop dat het niet gebroken is. Die man is dood. Zo weet ik het labo en de wetsdokter. is al gebeurd, eromheen. Het ziet er naar uit dat we niet preventief genoeg geweest zijn, hè. Daar heb ik nu geen boodschap aan, hè, Sam. Dit is de man uh, die ons kwam opzoeken. Nee, absoluut niet. In uh, de verste verte niet. Oh, dat is sterk ja, eh, niet afkomstig van het stoffelijke koperschot. Het is hier gewoon nogal Ah, oh, Mag ik hier geen venster open even? Niet voor het lab klaar is en het lijkt afgevoerd. Wat hebben we toch nog toe? Eh, het is het lichaam van een goed verzorgde man. Ongeveer 50, normale lichaamsbouw. Geen papier of andere identificatiegegevens. Hij heeft een wonde aan zijn hoofd. Op het eerste gezicht zie ik geen aanwijzingen voor een misdadig opzet is waarschijnlijk op de Leuvense stoof gevallen. Bo, uh, meer na de autopsie. Sam, ik houd een zaptokje in je neus. Dag jongens. Jo. Bedankt, Veronique. Ja. Bo, verder nog iets relevants, Sam? Uh, ja, dat tegen het hier wordt bewoond door Hugo de Baren, 50 jaar. Hij woont hier al twee jaar en hij leeft van tot geen week. Hij ligt permanent in conflict met zijn buren. Ja, hij loopt s'nachts dikwijls buiten rond, luid, pratend, roepend... ...en dan gooit hem etensresten en viezigheid in het rond. Oh. <coughs> Sorry, als ik echt door die Maar het is hier wel eigendom van zijn zuster, Marleen de Baren, die woont in Halle. Ik, ik zal wel contact met haar opnemen, goed? Meneer had een promille van 1,8 in zijn bloed. Ja, we moeten het dus niet te ver zoeken, hè. Stromt zat. En dan raakt geld dus uit evenwicht... Een ongeluk dus. Ja, maar wat deed die man daar eigenlijk? Hè? Hij woonde daar niet. En er heeft mij bijna iemand omvergelopen, hè? Mijn enkel doet nog zeer. We moeten in de eerste plaats de man die in het hoefje woont vinden. Waarschijnlijk kent hij de identiteit van meneer hier. En waarschijnlijk is hij de man die u omvergelopen heeft. Allee, Sam, Romain, werk aan de winkel hoor ik. Ja. Slabo heeft vingerafdrukken van liefst vier verschillende personen gevonden... en geen enkele geregistreerd, maar wel DNA-materiaal. Onder andere een lang, bruin haar, waarschijnlijk van een vrouw. Dus alles bij elkaar, heel weinig materiaal. Zodra de dode geïdentificeerd is, mag de zaak afgesloten worden. De bewoner van het hoeventje, die Hugo de Bare, die ligt te licht... daar is een roes uit te slapen. Of hij is op zoek naar nog meer drank? Ik heb de eigenares gevonden, de zuster van die in Hugo de Bare. Oké, okay, inspecteur... Maar ga er niet te lang op door. Hè. Er is geen misdaad, dus kunnen we beter andere dingen doen. Ja, maar misschien. Nou, no. no, laat maar direct. Mijn broer doet nogal vreemd de laatste tijd. Maar eerlijk gezegd is hij altijd een beetje ongewoon geweest. Maar hij zou geen vlieg kwaad doen, integendeel. Hij is een echte pacifist. Mm -hmm. En uh, wat deed hij in Rwanda? Hij is er in 1995 naartoe gegaan. Hij was net gescheiden en wou elders een nieuw leven beginnen. En dat is hem ook goed gelukt, want hij schreef mij dat hij zich gelukkig voelde. Dat hij iets nuttigs kon doen. Mm -hmm. Ah, een, een wereldverbeteraar. Ja, zo is Hugo. Maar zijn vriendin en haar gezin zijn op een dag vermoord. Toen is hij teruggekeerd en dan is de miserie begonnen. Hij heeft eerst bij mij gelogeerd, maar dat ging niet. We hadden geen seconde rust meer. En dan is hij naar het hoedje gegaan, naar de erfenis van mijn ouders. Het is nog altijd in onverdeeldheid. Ik hoopte dat hij daar tot rust zou komen, maar de buren hadden daar lastig mee. Hmm. En enig idee waar hij nu kan zijn? Nee. Hij is een overlever. Hij heeft het op dit moment waarschijnlijk heel moeilijk, maar hij duikt wel op. Onverwacht, zoals altijd. Bedankt, mevrouw. Uh, ah ja, ogenblikje. Uh, het belangrijkste is ook nog bijna vergeten. Uh, dit is een foto van de man die uh, dood werd aangetroffen. Uh, kent u deze man? Nee. Uh, nee, ik ken hem niet. Uh, mevrouw, ik heb u zijn schrik in. Ik... Nee, nee, helemaal niet. Het, het is een foto van een, uh, van een dode. Ziet u? Voilà. We hebben prijs. Vergelijk dit met de foto van de doden. Mm. Ah ja. Ah, het ziet er inderdaad dezelfde uit. Mm -hmm. Hoe zijn we eraan gekomen? Uh, ja, kom zeg het maar. Weer ongehoorzaam geweest? Oh, ik kan niet liegen. Hè. Ja, ik, ik heb de foto van het lijk laten mailen naar de lokale commissariaten en het was meteen prijs. In Assen ging er direct een bellekerinkelen. Je smeerlap die een bedrieger goed dat hij een dood is. Het bleek over de vroegere advocaat van een inspecteur te gaan. Heb je zijn gegevens? Nou, wat dacht je? Ja. Paul van der Biest, 1957, advocaat. Veroordelingen, verboden betogingsmaat aan de politie. Tja. Hij en Hugo de bar hebben bijna hetzelfde strafblad. Maar mm -hmm. nou, meneer heeft er nog eentje bij. Mevrouw, de bankroet in 2006 en 2007. Ja, hij is geschorst door de Orde van Advocaten. Hè? En Hij heeft een adres in Brussel, maar ja, dat is alleen maar een postbus. Dezelfde leeftijd en dezelfde onnozelheden uitgestoken als Hugo de baren. En zijn zuster zou die man niet kennen. Kom aan jongens. We weten wat gedaan. Let's go. Mevrouw de Baren, we gaan niet langer rond de pot draaien. Hè? U weet perfect wie die man op de foto is. Wij weten ondertussen al heel veel over hem. En we gaan nog meer te weten komen ook. En u weet waar uw broer is. U blijft hier. U kunt hier rustig blijven nadenken tot je het u herinnert. Ik weet het niet. Nog eens, ik weet het niet. Die man herken ik wel, ja. Dat is Paul, een vroegere kameraad van Hugo. Ik heb hem maar een paar keer gezien... ...voor Hugo naar Rwanda gegaan is. Hij kon het goed uitleggen. Hij kon het goed uitleggen? Wat wilt u daarmee zeggen? Hugo bewonderde zijn vriend Paul. Hij wist alles over politiek, had een enorm geheugen, kon het goed uitleggen. Maar u vertrouwde hem niet? Nee, meneer Van Deun. Tegenover vrouwen was hij... Uh... Hij gaf de indruk dat hij altijd meer wilde van een vrouw. En hij heeft Hugo bedrogen. Hoezo bedrogen? Hij was advocaat bij zijn echtscheiding... Alhoewel hij ook een goede vriend was van Lieve, de vrouw van Hugo. Maar Hugo heeft het proces dubbel en dik verloren, ondanks die briljante advocaat. Hij werd veroordeeld tot een gigantische alimentatie voor zijn zoon. Dat is normaal. Maar ook voor Lieve, hoewel zij enig kind is van schatrijke ouders. En soms denk ik... Ja, zeg maar wat u denkt, mevrouw De Baas. Soms denk ik dat hij het erom gedaan heeft, meneer Van Dun. Van die echtscheiding zo'n ramp maken dat Hugo wel naar het buitenland moest vluchten. Want dan had hij vrij spel. Ik begrijp niet wat u wil zeggen, mevrouw de Baar. Dan had hij vrijspel met lieve. Ik kan het niet controleren, maar er wordt gezegd dat hij daarna iets begonnen is met haar. Smeerlap. U zou haar beter ondervragen. Ja, daar zijn we mee bezig. Uiteraard ken ik Hugo de Baar, inspecteur Hij is mijn ex-man. Maar uh, dat wist u ongetwijfeld. Ik weet niet waar hij nu is. Excuseer, een vraagje, mevrouw. Um ex leeft in uh, dat hoefetje, in ja, bijzondere omstandigheden. En u leeft hier... In Luxe. Ja. U mag dat woord gebruiken. De tijd dat ik niet tegen dat woord kon, is voorbij. Dit heb ik geërfd van mijn ouders. Ze zijn vorig jaar overleden, kort na elkaar. Ja, het verschil is heel groot. Ja, het kan verkeren. Een mens maakt nu eenmaal keuzes in zijn leven. Waarom ben je eigenlijk van Hugo de Barre gescheiden? Uh, mijn man was politiek actief, ik trouwens ook. Ik heb daar geen uh, scrupules over. Uiterst links was voor ons zelfs nog bourgeois. We gingen allebei in de fabriek werken om de arbeiders bewust te maken en voor te bereiden op de revolutie. Maar ik heb na een tijdje een andere keuze gemaakt. Hugo niet. Hij bleef getrouwd met de beweging, hij was er 24 uur op 24 mee bezig. Maar finaal stond ik er alleen voor. Dit kon niet blijven duren. U hebt het uh, initiatief genomen voor de scheiding. Ja, anders was het er nooit van gekomen. Ik wou een ander leven, maar Hugo niet. Nou, hm. ja, excuseer, ik moet uh, heel even opnemen. Ja, doet u maar. Ja, de koning? Ja, Romain. Ja, oké. Okay. Ja, ik zal daarvoor zorgen. Jo. Ik neem aan dat we rond zijn. Ik weet niet waar Hugo is. En dat Paul van der Bies dood is, dat uh, kan ik alleen maar betreuren. Ik heb nog één vraag, mevrouw. Had u een relatie met Paul van der Bist? Waarom denkt u dat? Zoals u al zei, we weten heel veel. Luister, inspecteur. Ik heb open en vrijwillig op uw vragen geantwoord. Maar uh, mijn leven en mijn relaties, die bepaal ik zelf. Als iemand daarover meer wil weten, dan zullen ze het op een andere manier moeten te weten komen. Ik mag u nu ongetwijfeld uitlaten, inspecteur De Koning. Ah, Romijn. Die madame Coris heeft mij er bijna uitgesmeten, hè, toen ik haar vroeg of ze iets had met die advocaat. En voor de rest beweerde ze dat ze niet weet waar haar ex is. Ah. Nee. er is de koning. Nee, nee, nee, Romijn. Maar die vent die mij bijna omver liep bij die hoeven, hè, die heeft nu bijna met een auto gerand. Blijf daar de koning. We komen eraan. Ja. Hoi. Wat krijgen we nu? Heeft u al gezelschap meegebracht, inspecteur De Koning? Mevrouw, ik ben niet in de stemming, hè? Is de eigenaar van die auto hier in huis? Van die auto? Ja, ja, die auto is van mijn zoon. Maar uh, u heeft weer pech. Hij is net een wandelingetje gaan maken en ik weet echt niet waar naartoe. Ja, dat versta ik wel, mevrouw, maar... wij hebben goede methodes om uw geheugen op te frissen. Mevrouw, u bent hier nu niet vrijblijvend. Hè? En ondertussen is de advocaat die u een proces laat winnen er ook niet meer. Dat is smerig. Zullen we nu ter zake komen? Kom, hè. Van het labo. Merci, Willy. Wel, wel. Mevrouw Goris. Uw vingerafdrukken die we daarnet met enige druk... Met gebruik van geweld. Met enige druk hebben moeten nemen... ...komen ook voor in de hoeve waar uw vriend Paul van der Biest gevonden is. Gaat u nog verder blijven ontkennen, mevrouw Goris? Het is geen zin, hoor. Ja, ja, ik ben er geweest. In de hoeve in Heikruis, waar uh, Hugo woonde. En met Paul had ik inderdaad een relatie. Oh. Ja, maar Ik ben een vrouw van vlees en bloed. En op dat gebied was Paul... Goed. En dat was er vooral omdat Hugo van de aardbodem verdween. Jaren heb ik niets van hem gehoord. Ik informeerde, maar niemand leek te weten waar hij was. Ja, ze wilde het mij natuurlijk niet zeggen. Alsof ik die idiote alimentatie zou opeisen. Ik wist dat Hugo geen cent had. En ik kon echt wel alleen voor onze zoon zorgen. Nee. Ik wou weten hoe het met hem was, omdat... Om, omdat... omdat u nog altijd van hem hield. Inderdaad. Ja, een vrouw kan soms ingewikkeld ineenzitten. zitten. Maar toch is het niet blijven duren. En vorig jaar zijn mijn ouders gestorven. Kort na mekaar. Sindsdien ben ik... Schatrijk. Uh, welstellend. Van der Biest was op uw geld uit. Dat is een conclusie die u trekt, hè, commissaris. Ik heb het al gezegd. Ik bepaal mijn eigen leven. Ik ben daar best toe in staat. Maar uh, eergisteren belde mijn zoon David mij. In volle paniek... Toen ik niet thuis was, had Hugo gebeld. En David had opgenomen. Ze hadden een afspraak gemaakt en... Ja, uiteraard was David nieuwsgierig naar zijn vader. Het was de eerste keer in bijna 15 jaar dat hij hem terugzag. Maar uh, in de loop van hun gesprek is de naam van Paul gevallen. En Hugo werd vreselijk kwaad. Ah, Hugo wist niet dat jij en Paul uh, een relatie... Nee, nee. Uh, ja, ik wist zelfs niet dat Hugo terug in België was... Ja, ik had wel gehoord over dat drama met zijn familie, maar ik heb toen zelfs nog geprobeerd om een berichtje te sturen. Paul zou daarvoor zorgen. Oh, oh, wat ben ik toch naïef geweest? Maar u bent dus naar hugo gegaan dan? Ik was er niet gerust in. Ik heb met hem gepraat, maar dat was echt niet gemakkelijk. Hij was heel verward en, en dan ineens wou hij vrij en toen ja, ben ik ook weggegaan. Federale gerechtelijke politie, inspecteur Dans. Dag Rudy, Veronique Maas hier. Hm. Ja, ik heb zoals beloofd de zaak nog een beetje nauwkeuriger onderzocht... ...en misschien is het niet echt de moeite waard. Ja, maar vertel maar Veronique, eh, alle beetjes helpen. Wel, er zijn sporen van een handgemeen. Zeer hard is er niet aan toegegaan. Maar er zijn vingerafdrukken op de keel en op het aangezicht. Dezelfde vingerafdrukken die elders in de hoeven gevonden zijn. Nu, merkwaardig is dat er geen grote druk werd uitgeoefend... Ah, dus uh, geen poging om te burgen. Ja, dan zouden er ook inwendige sporen en bloeduitstortingen zijn. En het zijn niet de vingerafdrukken die we eerder gesignaleerd hebben van die vrouw. Ja, ofwel zijn ze van Hugo de Baren, ofwel zijn ze van zijn zoon David. En we hebben ook nog textielvezels gevonden op het lijk, die afkomstig zijn van de jas van die lieve Goris, en dan nog andere van een andere persoon. Vermoedelijk dus ook van die David. Enfin. Voilà, ik hoop dat jullie verder kunnen spuurneuzen. <lacht> <laughs> Merci, hè, Veronique. Tot ja. de volgende. Dag, Rudy. Dag. Dag. Uh, federale gerechtelijke politie-inspecteur Dams. Ah ja. Dank u, collega. We komen onmiddellijk. Ja. Dat is Hugo de Baren. Dat is hem. Ja. Hij staan ze een blote. Ah, oh, die kaps van een nemer water over zijn hoofd. Kom, we gaan voorzichtig dichterbij. Dat lijkt niet gevaarlijk. Nee. Meneer de Baren. Hugo de Baren? Pas op, hij pakt gemeert. Pas op. Commissaris, het was een speelgoedgeweertje... waarschijnlijk van de kinderen van mijn zuster die het daar achtergelaten hebben. Een jachtgeweer, ja. Ik kan daar niet meer lachen in de baren. U stond zich daar in de bijtende koude wassen. Het was alsof u wou opvallen, alsof u erop uit was dat de politie zou komen. Inderdaad, heren. Ik wou dat u naar mij kwam. Maar u heeft mij nu naar uw kantoor gebracht en dat vind ik niet zo prettig. Waarom deed u dat eigenlijk? Na al die jaren vond hij dat de politie wel eens aan mij mocht komen? Ik heb u iets heel belangrijks te vertellen. Zoals ik al zei, heren en charmante dame... ik heb Paul van der Biest vermoord. Jammer voor u klopt het niet wat u zegt, hè? U heeft hem geen upperkut verkocht. Hij was niet gewond aan het gezicht of aan de kin. Dat bloed hebt u alleen in uw fantasie gezien. Ik heb hem afgeslacht. Dat verdiende hij. Hij heeft me alles afgenomen wat me dierbaar was. Ja, gaat u verder, meneer de Baan. Nee, nee, dat... Dat dacht later wel. Hou me nu maar aan, kom. Hoofdinspecteur van Deun. David de baar is opgepakt bij zijn moeder. Ik draai er niet omheen, inspecteur. Ik ben die avond inderdaad naar de hoeve in Heikruis gegaan. Bij mijn vader. Hoe wist u waar hij woonde? Hij had gebeld. Naar ons vastnummer. Waarschijnlijk wilde hij mijn moeder spreken. Maar zij wist ook niet dat hij terug was. Ik nam op... Hij wilde mij meteen zien. En wilde jij hem ook zien? Ik had mijn paal bijna 15 jaar niet meer gezien. Hij zei mij waar hij woonde. Ik ben er onmiddellijk naartoe gereden. We hadden een fantastisch gesprek. Vader en zoon. Ik voelde mij gelukkig. tot ik iets verkeerd zei. Ik weet dat we niet alles kunnen herstellen, maar ik zal mijn best doen. 15 jaar. Er is geen dag voorbij gegaan dat ik niet aan u gedacht heb, David. Ik ook aan u. Papa. Hoe is het? Mijn mama? Ze heeft het niet gemakkelijk. Ze maakt het zich ook niet gemakkelijk. Ja, in haar plaats. In haar plaats? Wat wilt u daarmee zeggen? Ze zegt de laatste tijd dat het onmogelijk geworden is. Dat het duidelijk is wat ze gevreesd had. Hij is alleen op haar geld uit. Wie? Haar vriend. Paul. Paul van der Biest. Godverdomme. Godverdomme, zeg dat niet waar is. Zeg dat u vergist. Dat iemand anders is. Zeg het. Maar pa, ik kan toch niet anders... Godverdomme, de puzzel is compleet. Dat mankeerde nog. Hij heeft mij in een echtscheiding gejaagd. Hij heeft mij doen verliezen omdat ik zou vertrekken. Zou moeten vluchten naar Afrika. Hij zou mij helpen, altijd. Ik kon altijd op hem rekenen. Godverdomme. Ik kon niet meer. Hij raasde en tierde. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik ben weggevlucht. Ik had net ruzie gehad met Paul. Ik had wat lucht nodig. Ruzie? Waarover? Geld natuurlijk. Hij is nogal slordig met zijn papieren. En hij had risico's genomen met geld van klanten. Ze eisten meer dan 1 miljoen euro terug. En dat dacht hij natuurlijk bij mij te vinden. En trouwen we mij, zou zijn financiële problemen voorgoed kunnen oplossen... Hm. U had hem eerder misschien al eens geholpen. Ja. Een mens doet soms domme dingen. En toen ging u toch naar Hugo. Ja. ja, ja ik was ongerust Over David. Als hij me iets zou overkomen... Hij is de laatste die ik nog heb. En eigenlijk wou ik Hugo ook zien. Je bent niets veranderd. Jij ook niet. We moeten elkaar toch niks wijsmaken. Nee, nee. Ik wou dat u naar mij kwam. We moeten opnieuw ons leven. Het kan, het kan echt. Maar, maar nee, nee, Hugo. Toch, toch? Nee, dat kan niet. Toch, toch? Mama? Oh. David? Uh, het is niet wat ik denkt, jongen. Toch, toch, toch, toch, toch wel. Wij, wij met z'n drieën. Het kan. Het kan nog. Maar, meneer Hugo. Hey, kom, laten we gaan. Godverdomme. Heerlijk gezinnetje, dat we dat nog mogen meemaken. Hoe uh, komt jij hier? Eerst een kusje, schatje. Oh, oh, oh. Oh, nee, ik heb gedronken. Gegroet, meneer de Bare. Je niks veranderd. Ga je weg? Ga je onmiddellijk weg? Oh, nee. Toen ik dat telefoontje hoorde, wist ik dat het interessant zou worden. Jij hebt mij afgeluisterd. Wat? Wat gaat dat broekpuntje doen? Zijn papa slaan? Ga mijn vader niet. Toch wel, Scheiter, toch wel. Godver ik heb u verwekt op een mooie zomerdag. Terwijl Hugo de Bare de arbeiders aan het bewustmaken was. Het was heerlijk. Ja, dat niet waar. Lieve. Je kunt mijn vader niet zijn. Je mag mijn vader niet zijn. Jij, jij wilt alleen maar wat moeder voor het geld. Ja, dat wil ik. Je bij. Ik ga nog vier op u worden. Pa. Hij is dood. Kom, jongen. We moeten nu weg. Is dat waar? Over dat vaderschap. Het is niet belangrijk, jongen. Hij is mijn zoon. Geef eindelijk mijn zoon terug. Hij komt. Ik kon het niet geloven. Ik zag Paul daar liggen. Ik voelde nog even of hij echt dood was. Toen ben ik ook weggegaan. Ik moest weg. Ik vluchtte weg om het even waarheen. Toen ik buiten liep zag ik een jonge vrouw binnenkomen. Uw collega. De goede baar heeft bekend. Uit de reconstructie is duidelijk gebleken dat hij van der Biest heeft aangevallen. En dat David alleen maar gevoeld heeft of hij dood was. Ja, ja. Ik vond je eigenlijk wel sympathiek. Niet echt proper, maar... Uh... En die verdiende dat wel om gerenigd uh, te worden met zijn vrouw en zijn zoon. Ja, nog wel van der Biste biologische vader is. Ja. ze hebben Hugo al die tijd in de baan gelaten. Weet je wat? Knop omdraaien. Ja. Patroon, drie pintjes alstublieft. Zeg, hebben jullie geen zin in uh, een freske kava? oh ja. ja zeg, maak daar kava van. Ik heb dat niet, maar wel hamsterkes.